Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van overstromingen in Congo is opgelopen naar 401. Vorige week viel er in het oosten van het land zoveel regen dat twee rivieren overstroomden. Meerdere dorpen kwamen onder water te staan en ook waren er heftige modderlawines. De huizen zijn weggevaagd, wegen geblokkeerd. Ook zouden scholen en ziekenhuizen zijn verwoest verslavingsinstituut Trimbos slaat alarm over synthetische superdrugs... in de gevangenis in Ter Apel. Dat spul is veel sterker dan normale wiet. wordt verwerkt in papier. Dat wordt op allerlei manieren de gevangenis ingesmokkeld. Via drones, maar ook via de, kleding van, de naden van kleding die naar binnen komt. Dat papier wordt in hele kleine snippets in sigaretten gerold. En dat wordt gerookt. Het ja, is hartstikke gevaarlijk, zegt hij. Het is zo sterk dat je ervan in een coma kunt raken. Veel mensen in Servië zijn boos op de regering. Vorige week waren er daar twee dodelijke schietpartijen. En meerdere partijen vinden dat de president verantwoordelijk is, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Hij heeft zich ontwikkeld tot een autoritaire leider die veelvuldig openlijk politieke tegenstanders kleineert en beledigt. En dan is er ook de openlijke verering van oorlogsmisdadigers, zoals uh, oud-generaal Mladic. Volgens de oppositie zijn dat dan voorbeelden van de manier waarop de overheid er op die manier voor zorgt dat geweld als normaal wordt gezien in Servië. Bij de schietpartijen vorige week vielen 16 doden. En laat de auto staan en pak wat vaker de fiets. Die oproept door het kabinet in een nieuwe campagne die vandaag begint. Maar of mensen daarop zitten te wachten met de fiets naar werk? Minder veel is voor mij alleen maar goed. Zolang ik maar kan blijven rijden. Ik doe het wel eens hoor. Maar in de uh, ochtends vroeg is het best wel lastig uh, aan het 24 kilometer fietsen. En hoe lang doet u daarover? Uh, nou, meer dan een uur. Ja, anderhalf uurtje, ja. ja. Maar goed, misschien in de zomer met lekker weer ja, als het vroeger licht is. Wel, dan wel, dan wel. De staatssecretaris van Verkeer denkt dat mensen best wel gemotiveerd zijn om meer te fietsen. Omdat gezonder leven en meer bewegen volgens haar bij veel mensen op het lijstje met goede voornemens staat. En het weer nog af en toe opklaringen met zon, maar ook veel wolken vandaag. In de oostelijke helft van het land zijn er vanmiddag weer pittige buien. Mogelijk ook met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file door de nasleep van een ongeluk. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je nog 10 minuten tijd verlies tussen Naarden en Muiden. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen zandvoort. Je bent niet van je The clack of a train on a track, it's got rhythm. To En dit is het uh, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit het museum. Dus als je wilt komen kijken, dan uh, kan dat. En uh, tegenover mij zit uh, Johnny Kraakamp. Een zeer goedemorgen. Zeer goedemorgen. Uh, gezien onze leeftijd mag ik wel Johnny zeggen. Jazeker. <laughs> wij zijn namelijk even oud en uh, um, wij hebben uh, tegenover elkaar op school gezeten. Jij zat op de Hanny Schaafschool en ik op de Maria School. Ja. Ja. Kansloos waren jullie in, in, de, <laughs> Kansloos. in de voetbalwedstrijden, dat weet ik nog wel. <laughs> ja, ik kan me nog wel een aantal gevechten van, uh, van de herinneren die uh, <laughs> ja, om vier uur gedaan werden. Ja. Maar goed, dan laten we beginnen bij het uh, begin. Je bent geboren in Amsterdam. Ja. Um, toen ben je naar Zondvoer gekomen. Hoe, hoe is dat gegaan? Nou, mijn vader uh, begon uh, dus een beetje uh, tijdens mijn prille jeugd uh, echt komiek uh, te worden... En uh, ja, toen, we een jaar of, toen ik een jaar of twee was, begon hij echt centjes te verdienen en begon het uh, tv gebeuren. En toen gingen we al in Amsterdam verhuizen naar uh, Zuid, want we woonden eerst in de Kinkerstraat bij uh, mijn vaders vader. En dat uh, was ook niet zo'n succes geloof ik, maar, want die, die dronk echt... <laughs> en, jij doet wat minder? En, eh, zeker. <laughs> zeker. Maar uh, dat moet je niet op zaterdag uh, vragen. Maar uh, nee, in ieder geval. Dat, uh, en op zesjarige leeftijd vruisten we hierheen. En dat was uh, of bij de plassen waar, waar we aan het kijken. Toen, ja ik had nog niet zoveel te vertellen natuurlijk. Maar toen werd het uiteindelijk uh, Zandvoort. En uh, ja, ik heb van mijn zesde tot mijn vijftiende hier gewoond. En nu woon ik hier alweer 25 jaar. Dus ik noem mezelf Santedammer. Santedammer? <laughs> ja, <laughs> ja ik want heb, ik ben, ik ben uh, natuurlijk de helft van mijn leven, uh, heb ik hier geleefd. Dus ik Waar vond, heb je in de, in de tijd gewoond, toen je de eerste keer hier kwam? Beste Parkstraat. Ja, nummer 12, dat is... Uh, Naast het, uh, uh, je hebt het, het oude huisje van de, waar Weller toen in de tijd woonde. Ook, uh, geloof ik, uh, Rob Slotemaker mm heeft -hmm. gewoond. Uh, dat is zo'n uh, En Dat is naast het Torenstraatje. Ja, ja. En uh, daarnaast, uh, ja. Maar waarom ben je dan weer in Amsterdam gegaan? Uh, ja, dat, uh, ik ben nou terug naar mijn vader gegaan. Mijn, mijn uh, ouders waren gescheiden. Ik, de spreekwoordelijke zin had ik gezegd jullie blijven voor de kinderen bij elkaar maar ik heb liever dat er eentje oprot nou je hebt nog nooit zo snel iemand zijn koffers zien pakken als mijn vader nee maar goed dat maar je... hij, hij ging dus naar Amsterdam hij ging naar Amsterdam en ik werd 15 en de wereld ging open dat hoef ik jou niet te vertellen en ja mijn moeder kon, was enorm paniekerig en enorm bang dat ik net zo destructief als mijn vader zag. Jij was natuurlijk stevig aan het puberen. Ja, dat viel mee. Ik was gewoon van mijn vrijheid aan het genieten. En uh, mijn moeder uh, was bang dat mm. ik uh, zou afzakken. <tus> dus toen heb ik, uh, ben ik naar mijn vader gegaan. Ja. Ben je weer in Amsterdam gaan wonen? Ja, in Amsterdam. Uh, heel leuk. Uh, uh, zolderverdieping hadden we uh, achter het uh, concertgebouw. Jonas Verhulstraat. Voor de Amsterdammers. En uh, ja, dat, uh, dat heeft er zo'n tijdje geduurd. Ja, de, toen, totdat ik eigenlijk op de toneelschool kwam. En dat was eigenlijk drie jaar later. Zo rond mijn achttiende. En uh, ja, toen kon ik in het huis uh, van uh, een ex-vrouw van mijn vader. Want die heeft er de, dus drie gehad. Mm -hmm. Dus ik heb er in twee uh, ex-huizen... <laughs> je hoopt van de ene extra naar de andere ex. Ja, dat was wel uh, zo uh, goedkoper. Hé, uh. hey, toneelschool. Ja. Um, dat je die kant op ging, dat dus zat er al in bij. Want je hebt ook al heel jong in een musical gespeeld. <coughs> nou, het was natuurlijk wel. Het was eigenlijk niet zo op uh, inspiratie van mijn vader. Want die was in die tijd natuurlijk echt een komiek. Hij had wel toneel gespeeld al. En. Uh, maar toch, vooral was hij een bühnencomiek in die tijd. Met zijn bühne-optreden in de Snabbeltour, zoals dat heette. Dus dat was niet echt een vak, zal ik maar zeggen, mm -hmm. wat je kon leren. Maar ik ben eigenlijk hier door een vriendin van mijn moeder... Um, die ook op de toneelschool had gezeten. En die zei, waarom ga je niet die selectiecursus doen? Want het werd, het werd al moeilijker... Om op de middelbare school het vol te houden. Ook omdat er uh, toen de tijd. Uh, ik praat ook niet tegen de vreemden. De mammoetwet kwam. En toen zat ik op de Osdorperscholengemeenschap... Het woord alleen al. <laughs> Osdorperscholengemeenschap. Ja, dat ja. was één. is wat? Ja. En die hadden niet door dat ik er al drie weken niet was geweest. En toen zei, werd ik op het matje geroepen. En toen zeiden ze: Waar was je drie weken geleden op de handenarbeidles? Toen dacht ik: Nou, ik ga hier maar weg, want ze hebben het helemaal Dat wordt niks. Dat wordt niks, nee. Nee, maar goed, ik heb dat dus niet helemaal afgemaakt. Wel uiteindelijk uh, een diplomaatje gehaald. Maar ik kwam al snel op de toneelschool terecht. En toen uh, ja, had ik wel mijn roeping gevonden. Maar nogmaals, toen, toen ik erop zat was mijn vader heel trots. Maar hij had er niets mee te maken... Uh, eigenlijk voordat ik erop kwam. Nee, Oké, okay. dus het is niet dat je zegt... van Joh, ik ga mijn pa achterna. Nee, dat, werd, dat was uh, absoluut niet... Uh, nee. dat is pas, eigenlijk pas later gekomen. Ook toen we gingen samenwerken. Ja, jullie hebben wel samen gedaan. Ja, ja in eerste instantie een toneelstuk. Een uh, komedie. Engelse komedie. En uh, ja, toen, 17 jaar, niks. En toen kwam hij... Uh, Onder de rokken van aller uh, uh, Joop van de Ende. En ja, dat heeft Joop me later verteld. Even de eerste dingen die hij zei. Ik wil graag met mijn zoon samenwerken. Wat natuurlijk heel leuk was. En toen kwam het zonnetje. Nee, er kwam eerst nog een toneelstuk van Neil Simon. Een heel geweldig stuk. Uh, over twee oude revue-artiesten. De Sunshine Boys. Uh, dat eerst. En van daaruit werd er gezocht. Naar een komedie. En dat is heel lang. Zou dat. Uh, stiefbeen. En zoon worden. Totdat. Er waren al. Gerard Koks had al vertalingen gemaakt. Die hebben heel lang in mijn kelder mm -hmm. gelegen. Ja. <laughs> Maar uiteindelijk zei mijn vader, nee, dat, dat is al goed gedaan. En dat was ook terecht, want dat heeft uh, Piet Reumer en Rie van Nune geweldig gedaan. En zou je een soort, uh, soort afdraaier daarvan worden? Ja, dus toen zijn we op zoek gegaan naar een ander. En toen dat werd Tom, Dick en Harriet uh, hier bekend onder het zonnetje in huis. En dat, dat, dat was maar één seizoen eigenlijk in Engeland. Een bestaand uh, iets. En van daaruit hebben we de, hebben dat eigenlijk uh, verder ontwikkeld met andere cijfers. Dat is ook wel een, een, een, een topscorer geweest in die tijd, hè? Ja, ja dat, dat hebben we met veel plezier gedaan. We zijn in 1993 uh, begonnen en in 2003 hadden we de laatste aflevering gemaakt. Dus voor mij is het twintig jaar geleden ja. dat ik die dingen gemaakt heb. Ja, ja ze zijn er allemaal niet meer, nee. spijtig genoeg. Nee, we hebben het net met zonnebloem over vergrijzing gehad. Dus laten we dat maar even overslaan. Ja. Uh, wij uh, als jongelingen. Ik heb dus eens nagekeken wat jij allemaal zo uitgefroten hebt. En dat is ongeveer drie A4'tjes. Ja. En dat gaat van, van zingen tot, uh, tot nasynchroniseren, uh, toneel en film. Uh, als je al die categorieën aanneemt, hè, wat, wat, wat is dan het leukste? Uh, ja. <coughs> of combineren? Ja, combineren. Ik ga het nieuwe uh, jaar ga ik met Soy Kroon het theater in... En uh, daar zijn we al druk voor materiaal aan het uh, verzamelen met schrijver en uh, regisseur. En dat gaat de hele goede kant op. Dat wordt eigenlijk wel, denk ik, een heel leuk programma. Dus ik blijf dat erbij doen. Ondanks het feit dat ik uh, meer dan tien maanden per jaar... Uh, ...in uh, GTST uh, ja, zit. Ja, uh, je televisiewerk is natuurlijk de uh, main core... ...maar er gaat ook heel veel tijd in zitten dan. Ja, uh, dat, kijk, bij, bij GTST is het zo dat je natuurlijk niet uh, voortdurend alleen aan de bal bent. Hè? Dat is een verschil met het zonnetje waar we ja. met z'n drieën of vieren... Uh, met, ...met enkele vaste gastacteurs, met een klein ploegje. En je hebt hier natuurlijk uh, veel meer uh, verhaallijnen... Maar goed, het, het, het dendert maar door. Ja, als je daarnaast ook nog toneel gaat doen... Dan, uh, dan moet het... er een planning komen. En gelukkig is oh. daar bij GTST een jongen die uh, daar heel uh, goed de planning doet. Die uh, zou zo bij Schiphol kunnen beginnen... <laughs> <sariliers> ja, dat kan ook nog. Maar ja, het moet wel passen. En, en dat gaat ook wel passen, want die man die. Uh, dat is zijn planner waarschijnlijk. Dus het komt goed. Ja, kijk, het is, je, je moet er rekening mee houden. Maar kijk, we, we hebben het nu al gemeld. En je moet je voorstellen dat, uh, dat wat dan over een, nou pakweg, half jaar. Uh, Begint het? Begint het. En, en daar, daar zijn de schrijvers nu ongeveer mm -hmm. de lange lijnen voor aan het uh, verzinnen. Dus die weten dan dat ik in een, in een periode van twee, drie maanden dat ga doen. En uh, ja, dan moet ik uh, ietsje... Uh... Hoeveel, hoeveel wordt dat in die drie maanden? Elke avond? Of... Uh, nee, zeg maar drie, vier gemiddeld per week voorstellingen. Waar gaat het ongeveer over? Nou, het is een, een sketchprogramma wordt het. En uh, waar gaat het over? Ja, Soi is 27 en ik ben uh, 69. Dus uh, daar gaat het vooral om. Dat we uh, jong zijn en uh, oud, iets ouder, iets ja. ouder zijn. <laughs> Nou Absoluut. ja, het verschil, het verschil is natuurlijk heel leuk. Omdat het, omdat het zo'n vreemde tijd is. Voor mensen die zo'n best hebben gedaan. om uh, bijvoorbeeld het vrijheid van woord uh, te verkrijgen. Om maar eens netjes te zeggen. En uh, daar wordt een beetje aan gerommeld, hè? Door mensen die er, daar denken goed aan te doen. Ja, de, de, elke zin die je uitspreekt. moet je nu al drie keer over nadenken, waarschijnlijk. <laughs> ja. is, dat, is dat in die tv-wereld ook zo? Er wordt wat geschreven. En ja, het, het, soms. De, de, de, soms, soms ja. Kijk, het is natuurlijk uh, goed om te weten dat je mensen kan kwetsen. Dat, mm -hmm. dat je daarbij stilstaat. Dat is uh, natuurlijk uit den boze. Daar, daar, daar moeten we allemaal ons van bewust zijn. Maar goed, dat neemt niet... Ik bedoel, we wonen hier in een dorp. Iedereen heeft een bijnaam. Dus uh, ja... ja. En die, die, die wordt er ook niet uh, boos om als je een keer uh, nee. uh, iets zegt. Nee, nee het, is natuurlijk, het, het gaat natuurlijk om de toon die de muziek ja. maakt. En da dat, dat vind ik ook. En da daar ben ik het uh, er mee eens. Maar goed, het is net als met uh, sommige wetten. Ja, uh, die zijn soms heel uh, overbodig. Omdat klootzakken zich niet aan de wet te houden. Nee, dus Wechten mij. Uh, ik heb er nog, nog een paar. ja. Je woont alweer lang genoeg in Zandvoort. Wat vind je van Zandvoort? Nou ja, uh, wat, wat, ik, kijk, ik zeg altijd als je het van boven ziet... is het een paradijsje. En uh, dat wil zeggen hè, omringd door de echte natuur. En dat uh, noem ik ook echte natuur. De duinen, het landschap is natuurlijk schitterend. En het strand en de zee. Dus ja, ik, ik, ik ben hier... Uh, je durft het bijna niet te zeggen... maar ik ben hier een soort van gelukkig... Ook omdat ik van het dorp zou houden. Nee. Ik, ik, uh, toen ik vader werd, liep ik door die stad en ging ik me aan allerlei dingen ergeren. Die ik daarvoor, uh, waar ik me niet aan ergerde. En waar ik ook dacht van, ik ga hier mijn zoon niet opvoeden. Nee. En toen dacht ik, tenminste, ik dacht ja, of ik word zuur, of ik ga weg. En uh, toen ben ik eerst naar Loostrecht verhuisd. En uiteindelijk kwam ik hier weer terecht. En dat was ook heel leuk, omdat ik... Uh, ja, uh, ook een duik in mijn jeugd, in mijn verleden uh, kon nemen. Kijk, want nogmaals, het was geen goed huwelijk uh, tussen mijn ouders. Maar ik heb wel een gelukkige jeugd hier gehad. Gaan we eens antwoorden. Hè? <laughs> ja. <clears throat> um, ja, je hebt het wel over je zoon, maar inmiddels ben je ook opa geworden. Ja, zeker. Van een prachtig exemplaar. Mooi. Joe. We um, had het net over het plaatje met, uh, met Pat van Kessel. Helaas zitten er geen cd-dingen in, dus dat ja. kunnen we niet draaien. Wat is ja, Het de modernste van de modernste, modernste. technieken. Maar de CD Zing je nog wel eens met hem? Uh, ja, zeker. Nou, ik, ik, uh, we zijn vrienden. Dus, uh, ik, uh, en een van de dingen die ons bindt is de liefde voor muziek, ja. Dus, uh, ja jullie zijn wel vrienden, maar ik heb het zeer betrouwbaar, bronnen Als jullie een biertje drinken, dat je hem toch wel plaagt. Ja, ja, ja, als ik hem niet kan praten, <laughs> houd het op, ja. ja het op. <laughs> je hangt hierbij, hè, als je. bekende Zandvoort. Wat vind je van de totale tentoonstelling? Ja, ik vind het een heel leuk idee, ook omdat het... Uh, ja, weet je, je, je kijk, ik ben niet zo van de bekende Nederlanders hm. uithangen. Wat zijn we aan het doen? <laughs> Hans, Hans Botman gaat af. Ja, Hans Botman gaat af. Dat is een pacemaker, was dit? Ja, Al even nog. Maar goed, um, waar waren we waren er wel in goddens. We gingen het over, over de tentoonstelling. Ja, ja, ja, nee. ja, ik vind heel leuk dat ik dus me niet. Uh, ik die bekende Nederlander. Als je je mascara goed kan opdoen, ben je tegenwoordig al een bekende ah. Nederlander. Dus daar uh, sta ik mezelf niet zo op voor. Maar ik vind voor dit uh, dorp, vind ik het wel heel leuk, net zoals de, de stenen en uh, ik zag toevallig een paar dagen geleden een toerist die uh, voorzichtig over mijn vader heen stapte. Dat vond ik er wel respectvol. Ja, respectvol. <laughs> Als je het zo kijkt, dan zie je toch heel wat uh, bekende Zandvoorters, ja, dat kijk. Zandvoort veel bekende mensen heeft of voortgebracht ja, heeft. Ja, ja. en uh, een paar hele leukers erbij. Ik was uh, natuurlijk heel blij toen ik boven keek... en uh, onder het waakzaam oog van uh, G. Loogman mijn, mijn foto's met mijn vader zag. Ja, G. was de eerste die ik opzocht toen ik hier uh, 25 jaar geleden weer terugkwam. Zee, jou ken ik nog. Nou, zeker. Nee, ik, ik had een hele goede band met uh, G. En wie niet, zal maar zeggen. Maar... Nee, dat was wel heel bijzonder, omdat, uh, nou ja, ook binnen dat moeizame huwelijk mm. uh, hebben die uh, onderwijzers op de Schafschool echt wel een rol gespeeld om je op te vangen. En zeker G ook. Ja. Nou ja. Op de schooltijd naar uh, de tentoonstelling. Ja. Uh, wat is je favoriete plek in Zandvoort? Nou ja, het strand, natuurlijk en dan uh, heb ik niet eens uh, een echte voorkeur van uh, we hebben allemaal prachtige tentjes en ik vind dat er, uh, dat je daar ook nu heel goed kan eten ik uh, gewoon het dorp aan uh, zich uh, kom ik uh, net zoals jij graag uh, in uh, sommige cafés en uh, ja, en op de grens van Zandvoort en Bloemendaal vind ik een plekje, het is eigenlijk geen Zandvoort, maar het is zo dichtbij, het Vogelmeer. Dat vind ik zo prachtig. Als ik daar ben, of langs fiets, dan ga ik altijd even stilstaan. Omdat ik denk, als het in Afrika zou zijn, en er zouden een paar ja. giraffen omheen staan, zou je het ook geloven. Prachtplekje, ja. De prachtplekje. Johnny, ontzettend bedankt voor uh, het gesprek. Voor het. Leuk dat je toch uh, na de eerste misstart gekomen bent. Want ja. ge, helaas ging het mis. Bedankt. Graag en, gedaan. Uh, we gaan elkaar zeker zien. En uh, ja, het is uh, nu hopelijk het begin van een mooie zonnige periode Wat voor ons kan. dorp. Dankjewel.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 Ook gingen wij naar bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt. Veel die pannenkoeken vergeten, en Nederland herrees onder de van die blanke schoen, Die kon vier al in Londen. Als je jokte was dat zochten, leg we zo kwam klaar in het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 Uh, Sean Krijkoomp hebben nu Willem Borstel aan tafel. Goedemorgen nog steeds. Pak de microfoon een beetje bij je toe. Ja, dank je. Um, Goedemorgen, Wim. Ben. Jij bent DNA-onderzoeker. Nou, ik ben amateur-geneoloog, uh, dus ik nou, zoek uh, ook uit. uitzoek, <laughs> ja. Ja. Het is een uh, indrukwekkend verhaal uh, wat uitgeschreven is in, uh, in de krant op het ogenblik. Klopt, ja. Ik ja, vond um, het zo'n mooi verhaal. Ik denk, ja, dat moet uh, gewoon gedeeld worden. Ja, maar hoe, hoe, hoe kom je daarop om dat uh, uh, te gaan uitzoeken? Nou, ik ben al uh, 23 jaar bezig met het uh, uitzoeken van mijn stamboom. Maar ja? ik doe dat, maar dat uh, is jouw stamboom? Dat is mijn stamboom, ja. ja. Maar uh, ja, dat doe ik uh, door middel van uh, archiefbezoek, maar ook door DNA-onderzoek. Uh, nou heb ik uh, het DNA van mijn vrouw bijvoorbeeld op uh, MyHeritage gezet. Dat is een DNA-bank. En daar kreeg ik een reactie op uh, van een uh, ja, 76-jarige Engelsman, uh, Michael Harvey. Die was op zoek naar zijn uh, biologische vader. En uh, ja, had zo'n hoge mits... Uh, qua DNA met mijn vrouw, tot hij uh, op zoek ging en uh, dacht uh, bij mij hulp te kunnen vinden. En ik vond het zo'n speciaal verhaal. Ik moet, ik moet even terug, maar hoe, ja. hoe, hoe zie je dat op een DNA match? Zijn er uh, profielen, cijfers, uh, uh, foto's? Je hebt een site van uh, MyHeritage, iedereen ja. uh, die een DNA uh, test doet geeft toestemming om zijn DNA te delen met andere DNA mensen die hun DNA hebben ingestuurd. En iemand anders kijkt daarop? Nou, je krijgt vanzelf een lijst met al jouw matchen. En die wordt elke keer vervest als iemand anders weer een nieuwe test uh, heeft gedaan. En dan komt er weer iemand uh, nieuws bij. Nou ja, dan kan je dan op kijken hoe hoog je match is. Ze geven het aantal pre, pe, percentages aan ja? en ze geven ongeveer aan wat de familieband is. Oh, maar dan nee. is het nog wel zaak dat je zelf ook uh, de stamboom van die match gaat uitzoeken... zodat je weet waar je matcht. Nou ja, de match uh, met Michael Harvey was zo hoog dat ik al heel snel zag dat het heel dichtbij was. Echt, maar hij, hij heeft toen contact met jullie opgenomen? Ja, hij had het via een mailtje gestuurd. via mij. Hij was eigenlijk hopeloos op zoek, want hij kwam er pas uh, op uh, 78-jarige leeftijd achter dat ze ja, opvoedvader, zeg maar, de vader die hem heeft opgevoed, niet zijn biologische vader was. Op, op dus 78 was, jaar geleden ja, kom je erachter. Ja, dat was een Zo. hele grote schok. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Hij kwam er eigenlijk achter uh, tijdens de afwikkeling van de erfenis van zijn moeder. Toen kwamen de documenten uh, naar boven mm -hmm. en in een van die documenten zag hij dat hij tijdens het huwelijk uh, van zijn Engelse ouders uh, aangenomen was door zijn niet-echte uh, vader. En, en dan hebben... ga je als je 78 bent, ga je op zoek. Hij, ja, hij was toch wel erg benieuwd wat zijn roots waren. Mm -hmm. en hij zag heel snel dat ze roots in Nederland lagen aan de mitsje die hij had. En, uh, ja, maar hij had totaal geen verstand van stamboomonderzoek en van DNA. Dus uh, hij besloot om de dichtstbijzijnde match. dat was mijn vrouw, een uh, mailtje te, te sturen. Nou ja, mijn vrouw doet verder niks met stamboom, maar ik zoek dat allemaal nou, uit. Ja, dan komt dus, de liefhebber naar boven. Juist, juist, juist. dus automatisch uh, kwam dat mailtje bij mij uh, terecht. Ja, zijn ouders hebben het eigenlijk altijd voor hem geheim gehouden. Zijn Engelse ouders dan. Zijn ze, ze, uh, niet eigen ouders? Ja, ja, nou ja, zijn moeder was wel. Zijn moeder was natuurlijk ja, wel. Ja, ja, ja. maar uh, zijn Engelse vader, ja, dat was echt zijn opvoedvader. Ze vierden zelfs hun jaarlijkse trouwdag op een aangepaste datum. Waarschijnlijk uit schaamte. Ik weet niet hoe dat uh, precies ja. gegaan is. Ja, vreemd. Ja, ja. Dus uh, ja, uit die documenten van die notaris kwam hij erachter. En toen hebben zijn kinderen hem eigenlijk aangespoord. Ja, je moet op zoek gaan naar je biologische vader, want nu kan het nog... Dus, ja, dus was hij was daar toch wel... Het, het kriebelde wel. Ook, het ook kriebelde, bij, ja. Sommige mensen geven, ja, die denken van... Ja, mijn ja, voetvader is mijn vader. Maar bij hem was er toch altijd uh, wel wat, uh, wat kriebelde. Maar ja, dan ga je zoeken. Ja. ja. En, en, en hoe, hoe kom je dan in, in, het, in het Zandvoortse... Ja, dat, bij ja, zo'n vader terecht? Ja, klopt. nou Ik uh, heb het onderzoek van hem overgenomen. Want hij had echt geen uh, verstand van stammenonderzoek. Uh, ik zag aan de patiënten... dat het om de overgrootvader... Uh, ...van mijn uh, vrouw ging. Mm -hmm. En die zijn gezien. Want uh, ja, je, je erft van je ouders 50%. Ik wil niet heel technisch worden, maar je, je erft uh, van je ouders 50% DNA. Dus 50% van je vader, 50% van je moeder. Dan heb je van je overgrote ouders of van je opa en oma, 25%. Want je hebt natuurlijk vier uh, opa's en oma's. En elke generatie wordt dat minder. En aan het aantal procent DNA wat hij deelde met mijn vrouw, zag ik dat het een kind was van haar uh, overgrootouders. Dus je weer een soort terugrekenmodel. Uh, klopt, klopt. Nou ja, dat waren Cornelis uh, Troll, oftewel Kees Vlakkie en Liesje Bol. En die hadden maar liefst uh, 16 kinderen en ze woonden precies in het Witte Vissershuisje Hier naast de hoek. Ja, waar later uh, de melkhandel van de familie Koper uh, zat. 16 kinderen? 16 kinderen, ja, ja. Uh, daarvan waren er twaalf dochters en vier uh, zonen. Dat maakte voor mij natuurlijk de zoektochten makkelijk. Want of ja. je nou de zestien kinderen uit moet zoeken wat ze allemaal hebben gedaan, of vier. Dat ja, scheelt. Ja, ja, en ik kwam er al snel achter. Ja, Michael is natuurlijk in de oorlogsmaanden verwekt uh, in 1944. Dus ik moest opzoeken welke Nederlander was er in 1944 uh, in Engeland Ja, dat waren er niet veel, want de meesten waren natuurlijk gewoon hier uh, vast uh, in ja. Nederland. Het was uh, immers oorlog. Uh, al snel kwam ik erachter in mijn uh, stamboomonderzoek uh, uh, van mijn vrouw... dat uh, er één zoon, uh, die was uh, per schip vertrokken vlak voordat de oorlog uh, uitbrak. Hij was uh, olieman uh, op een uh, stoomschip. En hij keerde nooit terug naar Nederland, uh, omdat Nederland bezet was. Mm -hmm. Vanuit uh, Amerika, waar hij toen aangekomen was, is hij direct doorgegaan naar uh, Engeland. En hij heeft zich uh, daar aangemeld voor de prinses Irenebrigade. Dat was een, ja, een Nederlands regiment... wat daar gelegen was met allemaal Engel andere Engelandvaars. Ja. En hij bereidde zich daarvoor op de invasie van Normandië. En nou, en tussendoor kreeg hij ook een beetje verkeering. Klopt, want op slechts drie kilometer van de plaats... van daar waar hij gelegen was, daar woonde Michael zijn moeder. En waarschijnlijk heeft hij daar in het weekend uh, ja, wat uitgevreten. <lacht> Hij is daarna wel weer uh, naar Nederland gekomen? Ja, hij, is, uh, hij heeft de invasie meegemaakt in, uh, in Normandië en vanuit daar is hij via Duitsland, hij heeft een aantal gevechten daar meegemaakt, is hij naar Nederland gekomen. Hij heeft uh, ja, meegedaan aan Market Garden, dat is een bekende operatie. Hij heeft on, uh, de Maasbrug bij Graven onder andere beschermd en hij heeft later ook de slag om Tilburg uh, meegedaan. En daarna bleef hij gewoon in Zandvoort familie maken. Uh, en, uh... Hij is naar Den Haag getrokken. En daar heeft hij een Nederlandse vrouw leren kennen. En daar is hij mee getrouwd. Okay. En nou is het mooie van het verhaal. Want het is al een mooi verhaal op zich. Uh, over die varen. Maar uit mijn onderzoek was er ook gebleken dat hij nog een uh, Nederlandse halfbroer had. Oh. Ja, dat kostte best wel moeite om die op te sporen. En het was ook nog maar de vraag of die leefde. Ja. En kort geleden is me dat alsnog gelukt. Die man bleek inmiddels ook 76 jaar oud te zijn. Dus dat ze alle twee nog in leven waren was toevallig. Dat toeval. is bijzonder, ja. Ja, ja. Ik heb die man opgebeld. Ik heb hem heel voorzichtig het verhaal verteld over mijn stamboomonderzoek. En toen hij daar voor open stond, heb ik ook het balletje maar opgegooid... dat ik zijn Engelse halfbroer gevonden had. Eigenlijk wist ik het zelf al uh, zeker door de DNA-mitsen met mijn vrouw en de overige trolletjes. Plus, ja, er was maar één trolletje aanwezig in 1944 in Engeland. Dus voor mij was uh, de zaak ja, rond. Ja, was klaar. Ja, ja. Toch uh, stond hij ook open voor het uh, hele verhaal. En hij heeft ook een DNA-test uh, laten afnemen. En daar kwam als uitslag uh, ja, de bevestiging dat ze halfbroers van elkaar hadden. Ja. Um, de climax is natuurlijk uh, morgen. Ja, ja, ja. Hoe stel je je dat voor? Hij komt naar Nederland toe en uh, ja, het gaat dan met jullie familie... Uh, ik heb hem al ontmoet, want hij is tussendoor al naar Nederland okay. geweest. Alleen toen had ik zijn halfbroer nog niet teruggevonden. Ja, en dit is inderdaad, uh, komt die halfbroer ook? Ja, ja zeg, hij landt vanavond in Rotterdam. Uh, die halfbroer is Leon Trol en die woont in Soetermeer. En daar gaan ze elkaar ontmoeten. En dan komen ze morgen naar Zandvoort toe... Want ze willen beide graag uh, het Witte Vissershuis hier naast uh, het ja, Museum uh, <laughs> bezoeken. Dus uh, ja, dat is een, echt een mooie afsluiting. Ja, ja. Ga je ja. erheen vanavond? Ja, nou niet vanavond, ze komen morgen naar mij toe, dan gaan we een lunch ja, en we gaan de, een beetje... die ontvangst van die twee. Dat, dat lijkt ja. me ook wel een. Uh, ja, het lijkt me wel een dingetje, maar bijzonder dingetje. Ik vind het gaat vooral om hun. Ja, zeker. Uh, kijk, ik heb het uh, toevallig ontdekt. En uh, ja, daar ben ik hartstikke trots op dat ik daar een onderdeeltje van was. Maar het gaat in principe om die mooie ontmoeting tussen de twee halfbroers. En ik laat ze liever eerst even privé aan elkaar winnen. En dan komen ze morgen naar Zandvoort toe en dan gaan we een mooie dag van maken. Nou, lijkt me mooi. En zeker dat het vissershuisje... Uh, ja, ja, klopt, klopt. Voor zover een, uh, het geheugen van deze heren nog gaat, <laughs> uh, zal Zandvoort redelijk veranderd zijn? Klopt, klopt, klopt. Ja, ja. eigenlijk is... Hun beleving hierachter nog, zeg maar? Ja, tijdens de oorlog zijn er natuurlijk heel veel huisjes gesloopt, ook na de oorlog heb ik ja. begrepen. En heel veel uh, vissershuisjes zijn gesloopt, dus het ziet er totaal anders uit dan in die tijd, neem ik aan. Ja, Nou ja, als je hierachter nog gaat kijken, er staan nog wat oude vissershuisjes. Ja, Achterom, uh, ja, Achter Smitsen uh, van door staat nog wat. Schitterend mooi, ja. Ja. Ja, ja. ja, klopt. Spannend, hoe lang blijven ze? Uh, hij blijft een week. Hij, gaat, hij komt eerst alleen, en dan gaan ze kijken of het een beetje klikt, want dat is natuurlijk ook Tuurlijk. allemaal afwachten. En dan is hij van plan om over een half jaar in de zomervakantie met zijn hele gezin naar Zalvoer te komen. En ja, het Witte Vissershuisje schijnt ook een uh, vakantiehuisje te zijn. Ja. Hij is van plan om dat huisje tijdens de zomer te huren. Zodat hij echt heel dicht bij zijn vader nog ja, komt. Dat is wel heel, ja, het is echt een fantastisch verhaal. Ja, Het is een. een ik weet niet of het bed en breakfast is of gewoon verhuurd. Het wordt voor verhuur gebruikt. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ik dacht altijd dat het langdurig werd verhuurd aan iemand. Maar het is echt uh, voor badgasten. Zeg maar. dus nu, nu is het voor badgasten. Ja, ja. Ja. Mooi ja. woord, hè, badgasten. Ja, ja mooi. Ja. Het <laughs> wordt nu we zo wel gebruikt. Nee. Het heet niet toeristen en zo. Ja, klopt. klopt. Ja, maar ik ben nog uh, oud Ik ben hier ja, ook geboren in het ogen. Wij ja. hebben het ook nog over badgasten. Ja. <laughs> Spannend verhaal. Ja, leuk. Uh, uh, mooi, uh, mooi om te horen dat het zo uh, helemaal uh, rond is, het verhaal, ik like so maar Ja, at. klopt, klopt. Uh, ja. Uh, ik wens jou morgen heel veel plezier met uh, de Dankjewel, ontmoeting benen. met de beide heren. Ja, daar nou, gaat het vast is dit goed vanavond komen. al spannend genoeg, denk ik. Voor ja, het? leuk, leuk. Ja, ik neem tussendoor wel even contact op om ja, ja, te peilen ja, ja. hoe het gaat. Maar ja, uh, ja, ja het ja. is vooral hun uh, werk. Ja, zo zie. Maar ja, jij hebt het toch helemaal voor elkaar ge... Ja, oké. Okay, Je best er wel een beetje trots op zijn, toch? Kijk, uh, er komen twee dingen samen. familieverhaal en mijn hobby. Ja, dat is schitterend. Dat is erg motiverend. Nee, ik vind het heel mooi gedaan. Uh, het stuk in de Zandeskrant is, uh, is ook uh, Ja, de nou, Kerkman heeft dat uh, ja? Ja, heel, mooi, heel ja. mooi gedaan. Ik heb natuurlijk vrij droge informatie aangeleefd. Allemaal feiten. Maar zij hebben een heel mooi boeiend uh, verhaal ervan gemaakt. Ja, dat kan dus ze schitterend. wel. Schitterend. Willem, bedankt. Graag en, gedaan, en, Ik heb heel veel plezier morgen. Dank je wel. Dank je wel. Hartstikke goed. Doei. Is or isn't mine If you receive my letter Telling you I'll soon be free Then you know just what to do If you still want me I said if you still want me hey, tie A tie of yellow ribbon around the old lawn. Tree. It's been three long years. Do you still want me? If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree, I just stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around that old oak tree, driver, please look for me Oh, cause I can't bear to see what I might see Although I'm still in prison To my love, she holds the key A simple little yellow ribbon's all I need to set me free Cause I wrote and told her, please Yeah, die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 Now The whole damn bus is cheery And I can't believe I see One hundred yellow ribbons Round the old, old tree I'm coming home, I've done my time And I've got to know what is and isn't mine If you receive my letter telling you I'll soon be free Voor de laatste paar minuten die wij hier zitten, um, gaan wij praten met Mirko Gertsen. Welkom. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Uh, even terug in de statuskiezing. Vond ik toch wel leuk om het daar net even over hadden. Uh, uh, wat vond je daarvan, die afloop van Code Oranje? Nou ja, het, het, het was niet anders dan wat ik had verwacht. Kijk, ik ging er zo, en zo niet vanuit dat ik kans zou maken. Ik denk, als we het heel goed doen als team, dan één. Maar ja, weet je, de, je bokst er gewoon niet tegenop met de budgetten die ze daar hebben en zo. Dus... Um, ja, gewoon een hele mooie leerzame ervaring. Gewoon even van mezelf gesproken. Nee. Ja, ik heb er echt serieus heel veel op opgestoken. Vind je, ja. um, vond je niet dat er erg veel kleine partijen waren? Waaronder uh, Code Oranje. Ja. En gaan we dan niet uh, te veel versplinteren? Nou, dat denk ik niet. Daar nee? heb ik al eens eerder wat, uh, wat over gezegd. Ik, ik denk dat als de behoefte er is... Uh, schijnbaar aan een betere representatie. Als oh, het um, vanuit mensen zelf, hmm. ja, uh, in de vorm van dat ze een partij willen oprichten, dan, dan moet dat gewoon kunnen in een democratie. En ja, het filter is dan dat ze niet gekozen worden als het niet, uh, als dat, het dat, niet populair dat, genoeg dat is. Dat is correct, maar wat je um, ook al in die, in die uh, wandelgangen hoort, is van nou, dit is jouw punt en dat is jouw punt. Als we het nou samen doen, zijn we met z'n tweeën en we ook twee punten, maar zijn we één partij. Ja, of je, of je uh, werkt samen per punt. En dan kom je dus weer een beetje uit op ja, het thema uh, ja, ja, ja. coalitie, Dat ik ook lokaal weer op er. Dus nou, Dat is in ieder geval ook er zelf in sta. Maar weet je, um, ik, ik heb er ook een hele toelichting op geplaatst op mijn, over geplaatst op mijn Facebook. Dus voor wie geïnteresseerd is, uh, scroll een stukje omlaag. Je ja. kan hem lezen. Want dat, het, het is nogal wat, hoor, wat daarin staat. Dat is een uh, ja, ja. grote uitleg. Heel veel mensen vinden het ook nogal wat. Ja, tuurlijk. Zeker die ja. versplintering vinden mensen nogal ja. wat. En uh, kijk maar eens antwoord hoeveel partijen we nu aan tafel hebben zitten. Ja, ja, dat is waar. Aan de andere kant wat ik zeg. Ik, als ja, ja, ja, dat, als ja, ja, dat de ja, wil ja, is van de kiezer, denk ik dat dat zo zou moeten, moeten dat ja, is, moet dat zijn. Dat is, ja. en, en daar kan je ook niet uh, over uit. Um, jij uh, hebt geopperd dat je een brandbrief wil schrijven aan de, aan de landelijke politiek. En daar ga je een motie voor indienen. Zeker, ja. um, Dat gaat dinsdag gebeuren? Nou, dat, dinsdag is natuurlijk de commissievergadering. Oh, ja. moties dienen we alleen in tijdens oh, ja. de raadsvergadering. Maar ga je het in de commissievergadering wel al... Uh, uh, uh, Opgooien. Nou, ik heb het wel al besproken met een aantal partijen. Gewoon, ik ga, ze, ga hem ook nog echt officieel toesturen naar iedereen. Hmm. En dan ga ik gewoon afwachten, ja, wat, wat worden de reacties. Maar het doel is inderdaad, te willen een uh, brandbrief sturen. AC is een beetje een, een groot woord. Maar de, de, de wet die er nu is, die laat eigenlijk toe dat er een uh, vorm maar we van... we moeten even terug naar uh, waar het over gaat. hè? Ja, okay, Jij ja. wil uh, een brandbrief sturen naar de landelijke politiek... dat de, uh, uh, de spreidingswet niet doorgaat. Nee, dat niet. Nee, nee, nee, dat is begrepen. Oké, dus de spreidingswet, zoals die nu is voorgelegd door het kabinet... Die gaat het kabinet naar de... doet dan een wetsvoorstel... Ja? die laat op dit moment toe dat er een vorm van dwang toegepast kan worden... door de minister van Justitie en Veiligheid... op het moment dat een gemeente niet meewerkt zoals de bedoeling is. Nou, en voor ons is het zo dat we zeggen... joh, wij. Hebben een bepaald zelfbeschikkingsrecht als gemeente, vind mm. ik. Dat is hoe het met bijna alles gaat. Dus het is best wel gek dat de overheid dan ineens gaat zeggen. Ja, maar ho even, uh, als jullie niet doen wat wij leuk vinden, ook als daar misschien lokaal geen draagvlak voor is, of als er een andere oplossing uh, uh, ja, naar voren komt, lokaal, dan kunnen wij gewoon zeggen. Nee, wij wijzen letterlijk die locatie aan. Succes! Morgen staan er 100 mensen. Dat is, dat is letterlijk hoe het nu kan. Dus de brief die wij willen schrijven, of die wij willen laten schrijven dan... en we willen hem als, als hele raad versturen, dus we hopen dat we dan iedereen in mee kunnen krijgen... is dus eigenlijk de dringende oproep aan de Kamerleden. Want die kunnen uh, uh, ja, dat specifieke stukje van de dwang nog verwijderen uit zo'n wet... om in ieder geval dat weg te halen. En als hij niet doorgaat, ja, dan is die dwang er sowieso niet. Dus dan is het ook opgelost. Maar kijk, het lijkt me realistischer dat specifiek deze... ...regels uh, eruit worden gehaald. Ja, het is natuurlijk niet voor niks verzonnen. Het is verzonnen omdat een aantal gemeentes gewoon zegt van... ...wij doen niet mee. Klopt. Dus klopt. Als, als je dat nu eruit zou halen... ...dan kunnen gemeentes nog steeds zeggen... ...wij doen niet mee. Nee, klopt. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van... Dus dat, ...zo staan wij erin. Uh, wij denken dat dat ook moet kunnen. Weet je, als geme gemeenteraadsleden en de gemeenteraad, dat zijn ook uh, verkozen volksvertegenwoordigers. Mm -hmm. En inwoners moeten ook gewoon kunnen bepalen voor hun eigen omgeving hoe, hoe zij daarin staan. Ja. En ik denk zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld de Zandvoort. Hè, en dat is nog even helemaal los. Want ik, ik, ik probeer, het is wel echt gescheiden van ons standpunt over um, het AZC zelf. Hè, maar Zandvoort is wel een mooi voorbeeld. Want wij zijn hier wel ingekapseld door Natura 2000. Ze hebben al een gigantisch ruimtelijk vraagstuk. Weet je dus. En dat is dan in Zandvoort zou dat een argument kunnen zijn. Maar in andere gemeenten speelt het misschien weer iets anders. Um, ik kan je vertellen, dat is ook, ook een nieuwtje, een scoop. Um, hey, ik, hey, hey. Ik, wij, wij zijn onderdeel van een netwerk van, van allerlei lokale partijen. Of ja, onderdeel ja, ja. van, we, we dragen daaraan bij, zeg maar. Um, en ik heb deze motie ook geopperd bij een aantal andere partijen. En ik weet bijvoorbeeld in ieder geval dat die in Den Helder... door een van de grootste partijen daar ook ingediend gaat worden. Dus het is best wel iets wat leeft op meer plekken. Ja, Stel, niet alleen Zandvoort, maar ook andere uh, gemeenten gaan het doen... Ja, dan nou, is het dan niet oneerlijk tegenover andere gemeentes. Want die moeten dat dan wel gaan doen. Kijk, de aanwas van, van vluchtelingen, dat, dat is gewoon zo. Nee, die moeten dat gaan doen. Dat, dat is natuurlijk weer de vraag. Hè? Ja. Maar op het moment dat er dus geen dwang is, dan moet dat dus niet. Dan kunnen ze dat zelf. Hè, of of desnoods ja, nou, goed ja, als, overleggen als, als nou, met een minister als als van Justitie en Veiligheid. doen maar we doen het niet. Ja, dan is dat zo. Ja, ik, ik, vind, echt, ik vind echt. In een democratie moet het grootste, grootste goed zijn dat er gewoon vraag, draagvlak voor is. En. Um, dat opvangen belangrijk is, omdat ja, die komen er nu eenmaal, dat, dat, dat is onbetwist. Mm -hmm. Dus ik, ik probeer er ook op geen enkele manier mee te zeggen, uh, we gaan het helemaal niet meer doen. Dat is, dat is absoluut niet uh, uh, wat de bedoeling is van de motie. Het is puur een motie die uitgaat van, hé hey jongens, dit is niet hoe het normaal gaat volgens het proces. Het is meer op de basis van vrijwilligheid. Ja, het is meer op de basis van vrijwilligheid. Weet je, en dat is, dat is zo, zo best wel tekenend voor het hele proces, ook je het in voor is gelopen en, en dat is misschien een beetje een sneer naar het college... maar het is heel erg gek en heel erg ophoort eigenlijk... dat uh, voordat een wet is aangenomen... want er moet nog in de Tweede Kamer over worden gestemd. Er moet nog in de Eerste Kamer over worden gestemd. Er komt zelfs nog een nieuwe compositie van Eerste Kamerleden. Bestaan mm. uit misschien BBB'ers... die wat kritischer kunnen zijn op dit onderwerp. Um, het feit dat wij dan nu al bijvoorbeeld ook gaan werken... aan uh, uh, een voorstel voor een AZC... dat getuigt eigenlijk van een omgekeerde democratische beïnvloeding. Want op het moment dat dan wij dit doen en andere gemeentes in onze veiligheidsregioen doen... Mm. dan kunnen mensen in de Tweede Kamer zeggen... ja, maar ho eens, die gemeentes, die hebben het allemaal al geregeld. Dus waarom stemmen we niet gewoon voor dat voorstel? Dus alleen al om die reden uh, is dit nog een extra goed signaal. Vind je echt dat zand voor de troepen uitloopt dan? Absoluut, ja. Absoluut. Het is, echt, het is, niet, het is niet de standaardwijze waarop dit hoort te gaan. Echt niet. Dus het college heeft wat verzonnen? Ja. En hoe denkt de raad daarover? Nou, dat is, dat is de vraag. Nou, dat, ik, ik, uh... neem, ik neem aan dat je daar ja. nou al een contactje hebt. Ja, nou ja, um, ik, ik, zo, ik weet dat ik, ik heb heel veel geluiden gehoord van mensen en dat is ook hoe ik inschat dat de, de stemming gaat zijn uh, zeg maar op, uh, tijdens de raadsvergadering of misschien. Is, is, overigens, um, het aanwijzen van een azc locatie uh, is dat een collegebesluit of een raadsbesluit? Dus momenteel wordt het voorgelegd door het college en wij als raad moeten het dus gaan goedkeuren okay. of afkeuren, zeg maar. Ja, maar ik verwacht dus, en dat is wat ik ook overhoor, dat het uh, ja, niet besluitrijp gaat worden verklaard. Omdat we eigenlijk niet voldoende geïnformeerd zijn... over alle ins en outs, over alle locaties... Mm -hmm. over alle factoren die ermee speelden. Zeg maar de, de vragen die ik hoorde tijdens bijvoorbeeld de bijeenkomst... die we een tijdje terug hadden over het AZC... Um, maar voor de ja, uit. ja, die heb ik eigenlijk net zo goed. <lacht> dus ja, dat ja, is... Uh... Ik, als je het in het centrum had neergezet... had daar ook wat van gezegd worden waar je ook iets plant. Er gaat een omgeving wat van vinden. Nee, nee, maar het gaat niet om wat we vinden. Maar het gaat puur om het gebrek aan informatie die we hebben gehad. Dus het gaat okay. puur over wat zijn de overwegingen. Maar wij als raadsleden hebben. Ja, eigenlijk. Ik hoorde de wethouder zeggen dat hij uh, een aantal uh, locaties had onderzocht. En dat dit toch wel de locatie was waarvoor gekozen zou moeten worden. Klopt, maar, maar dat heeft ook tegen ons gezegd. Maar hij heeft niet gezegd op basis waarvan uh, uh, hebben we bepaald dat deze locatie de beste in is. Hij heeft, hij heeft gewoon heel veel informatie, of zei hij. Er is in ieder geval gewoon heel veel informatie mm -hmm. niet, niet goed bij ons terechtgekomen. En ik verwacht dat dat de reden is. Hebben jullie daarom gevraagd? Dat is zeker nu uh, gevraagd. Ja, er zijn ook technische vragen ingediend op een gegeven moment. En er is dus steeds meer losgekomen, ook bij die AZC-bijeenkomst. En dat is goed. We zijn maar natuurlijk dat is... al een aantal weken verder, hè? Zeker, zeker. Maar je dat is nog geen antwoord? Nou, er, zijn, er zijn ondertussen wel wat antwoorden. Okay. En ik denk dat, dat een groot deel nu beschikbaar is. Maar nu heb je dus pas de informatie om, om zelf als raadslid mee te kunnen kijken. Hey, ben ik het er wel niet mee eens. Terwijl dat voorstel ligt er al, zeg maar. Zo, ik denk, met zo'n voorstel zou je als college... dat lijkt mij de logische gang van zaken, je weet, dit gaat iets controversieels worden in het dorp. Dus wat ga je doen? Je nodigt het presidium uit, alle fractievoorzitters. Je gaat met hen in gesprek. Je gaat kijken, joh, uh, luister, we hebben deze locaties. We denken eraan misschien ook überhaupt om dit te gaan doen, hè. Want, nogmaals, het is heel ongehoord dat voordat de wet is aangenomen... Zoiets gebeurt. Hè? Dus, dus het zou ook logisch zijn dat ze dan om een bepaald mandaat daarvoor vragen. Nou, dat is ook niet gebeurd. Um, dus ja, daar zijn we wel heel kritisch op. Daar zijn we echt wel heel kritisch op. Dat ik vind kritisch. ik heel belangrijk. En, en dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, zeker ook met die motie nu, van nou ja, we zijn ook uh, in contact geweest met uh, het bewonersinitiatief van Pede Zuid... die een hele uh, grote petitie hebben gestart, mm. die dan duizend handtekeningen heeft. Um, en die hebben ook gevraagd van: Joh, jongens. Dus staan jullie ervoor open om, om hier samen in om te trekken? En dan, vooral wat betreft het proces, dus nog niet mm, okay. concreet over de locatie van het AZC, omdat. Ja, daar moet gewoon iets van gezegd worden. Het is misschien wat minder sexy politiek gezien... en, en veel mensen die staan natuurlijk, eh, willen natuurlijk nou, het liefst de, de, um, gewoon gelijk weten... Joh, hoe zit het met dat AZC. Maar ik denk echt dat dat de volgende stap is... op het moment dat die wet wordt aangenomen. Want op het moment dat dat gebeurt, heb je ook, zoals altijd met een wet... een bepaalde transitieperiode. En dat is het moment om te kijken, oké, okay, wat gaan we dan wel voorstellen? En wij zitten dan ook te denken aan iets van een burgerberaad organiseren. In ieder geval inwoners gewoon een stuk meer betrekken... dan hoe dat nu is gebeurd. Ja, het jammer is dat er een prachtig uh, uh, appartementgebouw bij Huis in de Duinen stond. En dat uh, had misschien wel goed gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld, ja. Als het ja. zover zou zijn. Ja. <clears throat> um, je, je verwacht dat de meerderheid van de raad de motie gaat steunen. Nou, dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Want ik kan me natuurlijk ook nou, wel voorstellen op het moment dat, dat... Kijk, onze motie is wel een heel duidelijk signaal naar het college van... Um, maar eigenlijk naar, naar de landelijke politiek. Maar ja, dan... beide. Maar wie, wie gaat die brief dan schrijven? We, we, het, vanuit of het college. Want het okay. college wij, wij zijn de opdrachtgever van het college. Dus we geven aan het college de opdracht om die brandbrief te sturen namens raad. Dat, dat is zeg maar het, het idee erachter. Um, ja, of wie gesteund gaat worden, dat gaan we meemaken. Mm -hmm. Ik heb geen idee. Maar ik denk dat daar wel meespeelt. Het, het is toch... Ja, een motie die heel kritisch is op dat proces. En dan is de vraag, durven de partijen die misschien ook een wethouder hebben aangeleverd, oorspronkelijk... Um, het ondanks wethouders onafhankelijk van de werken, durven die dan voor zo'n motie te stemmen... waarmee ze eigenlijk ook wel een klein beetje zeggen tegen het college van... hé, hey, maar wacht even, misschien was dit niet helemaal de juiste uh, manier om dit te doen. Het kan wel pijnlijk zijn natuurlijk, hè? Daarom, dus, dus dat, is, dat, is, dat is de grote vraag. Maar... Je, je, um, het, het college van burgemeester en wethouders... Ja verzint een AZC in Pees uit, ja. de raad verzint straks, als dat doorgaat, dat hetzelfde college een brief moet schrijven naar de, naar de landelijke politiek ja. van joh, haal die dwang eraf. Ja. Dat is een beetje pijnlijk voor het college dan. Exact. Ja. En dat, dat is waarom ik me dus afvraag ja, gaan ze voor, gaan ze tegenstemmen? Ik weet het niet, maar ik denk in ieder geval dat het goed is als we hem indienen en ik ben ook heel tevreden dus om te horen dat het ook de gemeentegrens overstijgt, dus nu in helder ik heb ook wat andere geluiden gehoord uit andere gemeenten in Noord-Holland die misschien zeggen we gaan het doen omdat ik echt wel probeer joh, hoe breder dit wordt uitgezet en opgepakt hoe beter dus ja, oké okay. ah, ik kan me nog herinneren dat uh, uh, bij het vorige uh, dat is al heel veel jaren geleden in Spalier uh, vluchtelingen en asielzoekers kwamen dat het door de omwonenden best allemaal wel meeviel en iedereen vond het wel goed ja kan ook en, uh, ja dus nu is het andersom. Dan is andersom. Er ligt een andere visie, laat ik het zo zeggen. Er ligt een andere visie. Ja, ja, maar zo, moet we... het, zo moeten we het bekijken. Um, Dinsdag commissie. Volgende week daarna uh, raad. Dan komt de motie. Uh, ik ben benieuwd. Ik ook. We gaan het zien. En, uh, is hij al gepubliceerd? Hij wordt uh, waarschijnlijk vandaag gepubliceerd. Dus okay, je kunt nou, hem vandaag dan hem teruglezen. Hem, dan op dan onze zullen we hem op ons gemak lezen. En uh, uh, nou ja, we komen erop terug hoe het, hoe het, uh, hoe het uitvalt. Dankjewel. je wel. Mico, dankjewel. En nou, veel plezier met de commissievergadering. Gaat goed komen? Gaat goedkomen, goed komen? Dankjewel. Uh, dit was een antwoord van 6 mei. De techniek en de muziek is gedaan door Kort Draaier. Waarvoor dank. Redactie Hans Botman. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend. Weer weer. die Neanche questi fiori azzurri, via. via, Neanche questo tempo grigio. Pieno di musica. en di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. Wonderful, wonderful. Ad remove you. Chips, chips. Da ti du di du, cibo, cibo.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 It's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Da-di-doo-di-doo, chibom, chibom, boom. Da-di-doo-di-doo, chibom, chibom, boom. -boom. Da-di-doo-doo. in questo amore buio, pieno di uomini, via via, e i fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips.